Kerkelijk met het NOS-journaal. Taco Dibbets is de nieuwe directeur van het Rijksmuseum in Amsterdam. Hij volgt in Pijpers op, die een Maartse vertrek aankondigde. De 47-jarige Dibbets werkt sinds 2002 in het Rijksmuseum. In 2008 werd hij benoemd tot directeur collecties. In die functie speelde hij een belangrijke rol bij de inrichting van het vernieuwde Rijksmuseum. Dibbets zegt in een eerste reactie dat hij het fantastisch vindt om leiding te geven aan het Rijksmuseum.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 Vanochtend deed spoorbeheerder ProRail een oproep aan treinreizigers... om station Utrecht Centraal te mijden. Rond Utrecht CS is het hele weekend gewerkt aan sporen en wissels. In Nepal is de zoekactie begonnen naar de vermiste Nederlandse bergbeklimmer. Het gaat om de Nederlander Christian Wilson. Een helikopter zoekt het gebied af waar hij verdween. Sinds 17 mei is niets meer van hem vernomen. De Sherpas doen een dag over om het gebied te bereiken. Half mei was Wilson op weg naar de bewoonde wereld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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM lunch. man, romantisch type, met 40.000 kilo melkquotum. <lacht> Zo'n kennismaking met een meisje van minstens 20.000 kilo melkquotum. <lacht> Verder omschrijving van mezelf: voetbalknie, wandelnier, tennisarm, zwemmers <lacht> Kortom, sportief type. <lacht> Ik las deze advertentie en hij raakte me nogal, moet ik zeggen. Maar ook bij mij heeft het nogal wat voeten in de aarde gehad, moet ik zeggen. Het vinden van een partner. Ik was 17 jaar, dames en heren. 17 jaar. Ik hoefde in die tijd maar dit te doen: af een meisje. Het zou nog eens 10 jaar duren voor ik dit onder de knie had. <lacht> maar vele jaren later geschiedde dan toch het wonder.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 Ik dacht dat je... Ja. Je komt 22 jaar te laat, mevrouw. Ik kwam recht voor me staan en ze zei, ik dacht dat je het nooit zou vragen. <lacht> ze zei dat ze op hanige macho viel en zeer onder de indruk was van mijn originele openingzin. Ik dacht, oh jee, hoe valt een zo laat mogelijk door de macht? Ja, ik sprak haar wel zo stoer aan, maar diep in mijn hart vind ik dat als je elkaar voor het eerst ontmoet, en er is bij die ontmoeting sprake van een wederzijdse aantrekkingskracht, dat je dan niet gelijk met elkaar naar bed moet gaan. Je moet wel wachten, vind ik.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 Ik zag hoe zij het bureau voor geslachtziektebestrijding binnenging. Oké, okay, wat zei zo ze ook weer het moest macho. Oké, okay, als een macho moeder gaat het toch macho. Ik ontblote mijn borsthaar. Ik betrad het bureau voor geslachtziektebestrijding. Ik ging zo stoer mogelijk naast haar zitten en ik zei... Kom je hier vaak? <lacht> ja, een beetje dom natuurlijk hè.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 Een erectiehart van Apeldoorn tot Arnhem. In Arnhem ben ik uit de trein gestart. En nam mijn een taxi terug naar mijn hotel in Apeldoorn. Waar was je al die tijd, zei ze? Eerst, eerst, eerst, eerst. Hap je eerst. Halverwege de maaltijd zei ze: Jij lijkt mij het type van een Schaaster. <tie> maar dat heb je goed geraden. Klopt. Elsterentochtschaaster. Oh, ik weet nog wel goed zeggen. De Elsterentocht van 85. En dat was me toch een makkie zeg. Ach, kom nou, kom ook toch, de Elsterentocht van 85. Ik schoot mezelf een kop koffie in. Ik reed de Elsterentocht, nam een slok van mijn koffie, de bek verbrand. <tie>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 Een kopje. Ik dacht toch, Ober, dat ik het duidelijk vijf keer gezegd ja. een kopje. Een kopje. Even later de Ober het blijkbaar goed maken, want hij vroeg mij of ik iets in het gastenboek wilde schrijven. Nou, dat was een hele eer natuurlijk, iets in een gastenboek schrijven. Dus daar even de kop te bij, want dit is weer om een moment om indruk te maken. Iets in een gastenboek schrijven, wat zal ik er eens in zetten? Het eten was verrukkelijk, echt. Maar, maar er was, geen flauw benul, fantasietjes, prachtig. Maar om nou in zijn gastenboek te, te schrijven, nog nooit zo lekker gegeten, dat leek mij een beetje truttig. Hè? Dus ik zette de meneer, ik kan mij zo 1, 2, 3 niet herinneren ooit zo'n lekkere bal gehakt te hebben gehad. <lacht> ah, ah, ah, zei de Hoven, wat we zijn we weer geestig vandaag? Hè? Het is hier een hoogvoorzien-restaurant en u schrijft in ons gastenboek nog nooit zo'n lekkere bal gehakt gehad. Nou, heel hartelijk bedankt hoor. Ach, dan was maar een geintje. Kom hier met een boek. Was maar een geintje. Ik heb ze wel eens lekkerder gehad. <lacht> Ook dat beviel haar wel. En ze wou gelijk na de koffie met mijn klessenbessen op mijn kamer. Ik zei, ja, ja. <lacht> klessenbessen. <lacht> Neukenpeuken, <in> zeg je, <lacht> Eerst naar het toilet. Alweer... Ja, maar dunt ik, heb vijf koffie op. <lacht> ik stond er op het toilet. Ik dacht, dat gaat maar veel te snel. gaan allemaal veel te snel. Oh, ik moet nog even bijvermelden. De koffie kregen we geserveerd in servies van Fileroy en Boch. Dat is verdomd chic servies. Dan moet je met een pink omhoog gebruiken. <lacht> ik stond daar op het toilet. En ik zag dat de wc-pot ook van Fileroy en Boch was. <lacht> dus ik gelijk de pink omhoog. <lacht> En ik dacht, dit gaat mij de snelheid. Afijn, na het urineren waste ik mijn handen. Ik was altijd mijn handen na het urineren. Hoe komt dat mijn pimmel zo vies? Dat komt omdat ik mijn handen pas was na het urineren. Ik hield mijn handen onder de droger. Ik dacht, dit gaan we allemaal veel te sneller. Dan gaan we allemaal veel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 Beste, beste, de conferentie natuurlijk van niemand minder dan Herman Vinkers. U heeft daar recht op. Bij voor het lunch, na de klok van 1 uur, na het nieuws, altijd een gezellige conferentie. Dolly. Ja. Ben jij fan van Herman Vinkers? Helemaal, van ja. top tot teen. Ik leuk. vind die man zo geweldig leuk. Ja. ja. Met die droge humor en, en altijd die vreemde ingangen naar eigenlijk hele normale gezegdes, waar hij dan weer iets van maakt. Dat je mm -hmm. even, ja. Waarom heb ik dat nooit bedacht? <laughs> hey, gaan we zo uh, proberen contact uh, te onderhouden met Joop? Ja, nee? natuurlijk. Is ja. Even kijken of hij nog wat te vertellen heeft... over wat er het afgelopen weekend allemaal plaats heeft gevonden. Dat lijkt me een goed plan. Dan, uh, dan trakteer ik jou nog even op uh, Bert Beckerrek. Kijk... Er zijn niet 1, 2, 3 artiesten, uh, uh, met name schrijvers van, uh, van uh, muziek. die meer hits hebben geschreven als meneer Bert Baggerac. Want bijna elk oh, nummer. Absurd, is, ja, ja. Bijna elk nummer wordt hij schreef was gewoon, uh, was gewoon een hit. En bijna elk commentaar. wat hier in het antwoord wordt geleverd door Joop van Nes. dat wordt ook door miljoenen mensen gelezen, toch Joop? Ja, en geluisterd. En geluisterd, ja. zo is dat. Dolly, ik laat het helemaal aan jou over. Nou, ik, ik laat het weer aan Joop over. Goedemiddag, Joop. Ja. Welkom in Moet de uitzending. Dag, Hi. <laughs> Alles goed met dag, je? Charles. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Doe ja? altijd op maandag, hè, dat weet je. Ja, zo is ja, het. Ja. En dan komen wij ook nog een keer om de hoek kijken. Want ja, we willen zo. zo graag van je weten. wat er allemaal gebeurd is de afgelopen dagen. Nou ja, er, er is al wat geweest. Ik wil niet zeggen dat ik overbij ben geweest, hè? Nee, dat kan want ook niet natuurlijk, hè? Ik, ik stond dag uh, in de gelukkige omstandigheid. Ja. om uh, bij de. Tenniswedstrijd tussen Tennisclub Zandvoort en uh, Tennisclub Zandland te mogen zijn. Hier op ja. uh, de Glee in Zandvoort. Ja. En die is door uh, TCZ Tennisclub Zandvoort met 6-0 gewonnen. Kijk eens Jawel. aan. Kijk maar dat eens was aan. ook hard nodig. Want ja. in het weekend van 4 uh, en 5 juni ja. is er hier in Zandvoort... De, de finale weekend met ja? de playoffs en de finale om ja. de kampioenschap van Nederland. Ja, dat kon er nog wel net bij, hè, in Zandvoort. Ja, ja nou, dat, dat, dat weekend. Dat is toch Ja. Arme mensen die van ver moeten komen om in de zand nou, te komen. Ja, ja. Voor, alleen voor tennis, want die wedstrijden beginnen pas om 12 uur. En dan wil je ja. dus niet om zeven uur al aanwezig zijn, omdat, omdat ik een zo nodig, een mm. beetje door wil rijden. Maar ben van, het is uh, toch wel verstandig om het om het te doen. Ja, Denk ik. ja, ja, ja. Ik hoop dat ze kunnen luisteren. Ik ben bang voor niet. Ja. Maar je weet natuurlijk nooit wie, wie er uh, uh, hier komen spelen. Er nee. zijn dus in ieder geval de bovenste vier clubs. Ja. En Sanford staat na gisteren, ja. godzijdank, op de vierde plaats. En dat Mooi. is wel belangrijk. Ja. Um, ze zijn er nog niet, want er moeten nog twee wedstrijden gespeeld worden. Ja. komende dinsdag... Uit tegen Rapiditas. Ja. Dat staat twee plaatsen lager dan Zandvoort. Maar als ze het mogen winnen van Zandvoort... dan komen ze over Zandvoort heen. Ja. En dan de laatste wedstrijd is thuis op donderdag tegen Naaldwijk. En daar spelen bijvoorbeeld uh, Aranja Russing en Robin Hazen. En dat zijn toch niet bepaalde eerste de beste, laat weerlijk eerlijk zijn. Nee, nee oké. Okay. Ja, ik ken ze niet hoor, maar ik ben ook niet nou, zo op dat, de hoogte nee, van de tennis. de wereld toch wel uh, Robert, ja? Robert Haas, dat is in Nederland de nummer één man geplaatst. Wow, zo. De, de, de, in de ranking. Zo, en, dus dat uh, wordt hartstikke spannend de komende week. Ja, in de, in de ETP-wereld, dus in de, in de hele wereld, staat hij ja. op nummer 83. Dus is dus niet de eerste de beste. Nee, zeker, dat kun je dan wel stellen. Ja, als voor dinsdag kan winnen van Rapiditas... dan zijn ze eh, volgens mij helemaal klaar. Dan zijn ze ja. geplaatst voor het weekend. Okay. En dat is belangrijk. Ja. Er worden twee tribunes geplaatst. Daar kunnen 800 mensen op. En dat zijn er nogal een paar. En eh, ja, het zou toch wel prettig zijn... als erbij daarbij... zijn. laten we eerlijk wezen. Ja, goed, eh, ja. nou goed... Het, en, dat, ja. dat, die wedstrijd van zondag... daar speelde onder andere... Um, uh, Timo de Bakker Timo de Bakker is ook een Nederlander, staat op nummer 120 van de wereld. En die speelde uh, in, in het singles tegen de, de, de nummer 2 man van Zandvoort. En dat is Tellen Griekspoor, een 19-jarige jongen. En die staat op nummer 403 op de wereldranglijst. En die won gewoon keihard. Zo. Alleen ja, door, door inzet. Want de bakker die begon op een gegeven moment zelfs tegen zichzelf te spelen. Want je weet hoe dat gaat. Mm -hmm. Dan gaat het weer net niet. En dan zijn die ballen net te lang of ze zijn er net naast. En dan ga je tegen jezelf spelen. En uh, uh, Griekspoor had dat uh, snel door. En die won in twee sets. En dat vind ik heel knap. Uh, mm -hmm. en, ja, iedereen heeft natuurlijk gewonnen. Want anders win je die met 6-0. Maar uh, mm -hmm. dat was een uitzonderlijke prestatie, vond ik. Yeah. Dan is zaterdag uh, S.W. Sandvoort uh, uh, niet geplaatst voor de volgende ronde in de ah. na-competitie. Ah, wat jammer. Ik dus niet promoveren dit jaar. Nee. Ontzettend jammer. Ja. En zaterdagochtend was de inschrijving van het Timmerdorp en daar ben ik bij geweest. En dat was uh, behoorlijk druk, mag ik zeggen. Uh, oh. vol volgens mij zijn alle 150 te vergeven plaatsen allemaal uh, verkocht. Ja. Dus het uh, Timmerdorp is weer uh, vol. Uh, ja. En dat is dan de, de ene laatste week van de he, zomervakantie van de uh, basisscholen. Ja, ja. Nou, dan hadden we zaterdag, nee, zondagmiddag nog. En daar baal ik er wel eigenlijk een klein beetje van dat ik er niet bij kon zijn. Was er een big band in uh, Theater de Kocht. De Tata Steel Big Band Swing Masters, mm -mm. uh, uit de Beverwijk uitrijd. Ja. En uh, de, ja, ik, ik hou van die muziek, dat is van ja. mijn muziek, vind ik geweldig. Ja. En dat, uh, ja, dat kon niet doorgaan ja, helemaal. Uh, ja, ja, ja, ja. ja. En, maar ook heb ik gemist, en daar ben ik een hele grote fan van, dat was ja. middags, om vier uur in, uh, in Talasse. Um, uh, uh, Martijn Schok, de Boogie Woogie ah, ja, oh, de, die dat, Ja, die heb jij heel ja. hoog, hè? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Hij, hij is ooit eens uitgeroepen tot de beste boekwoekie-pianist van uh, Europa. En uh, ja. Charles kent hem, volgens mij, Charles. Ja, zeker weten. Ja, ja dat bedoel ik. En uh, ja, die, die man maakt geweldige muziek. Ja, ik ken hem ook. Ik wel eens Die handen even in slaapbaar of zo. Ja. Dat ik wel speer. Ja. Maar goed, ja, ik heb het normaal. natuurlijk al een x aantal keren gezien. En uh, ja, zondag uh, ging dan heel even de tennis. Ging voor. Ja. En dat is eigenlijk hetgene wat ik uh, wil, wil vermelden. Nee, ik wil nog een ding zeggen. Oké. Okay. Dat gaat over vanavond. Vanavond is informatieavond ja. in ja. de raadzaal. Ik weet niet ja. of jullie het erover gehad hebben. Ja, het regionale okay. nieuws. Daar ga ik straks weer even omroepen. Oké. Okay. Over en de dan, windmolens. Ik uh, is ook nog bezig op dit moment. Het zaalvoetbaltoernooi van de Sportcafé Zandvoort. Het oh, wat leuk! 24 ploegen doen er aan mee. Ja? En dit jaar hebben ze gekozen voor drie indelingen. Mm -hmm. Dat zijn um, de, de, de senioren, dat zijn de, de, de toppers en dat ja. zijn de, de, de, de, de amateurs, zeg maar. Ja. En dat is maar goed ook, want je kreeg op een gegeven moment in het verleden uitslagen van 26-0 en Ja, dat is dan dat niet dat leuk is, meer, hè? Dat is niet leuk. Dat is niet spannend. Dat is niet voor spannend. de winnaar leuk en ook mm, niet leuk voor de ploeg die, die zo op z'n donder krijgt. Nee. En dat hebben ze goed begrepen. Ze hebben het nu anders ingedeeld. Ik weet nog niet wat de reacties erop zijn. Nee, Ik ga er van de week weer naartoe. Maar horen we maar, volgende uh, week wel van je? Uh, uh, ja. Uh, ja. Misschien dat ik woensdag ga, want morgen ja. is de algemene ledenvergadering van de Lions. Daar moet ik ja. uiteraard ook naartoe. Ja, ja, ja. En morgen gaat om vijf uur Albert de Gein om dicht voor een hele maand. Ja. Die gaat ja. pas volgens mij 29 juni weer open. Klopt. 29 juni heb. pas. En dan hebben we natuurlijk... Uh, Denk ik, uh, mogen we best wel even een oproep doen aan alle Zandvoortse inwoners. Want uh, vrijdag, zaterdag en zondag is het natuurlijk één groot gekkenhuis hier in Zandvoort. Met daarbij wegvallend ja. Albert Heijn. Dus ja. uh, doe vooraf boodschappen. Sla in dat je niet straks uren in zo'n uh, supermarkt uh, hoeft te staan. Hoe nou, zit het dan met Dirk? Ja. Met wat? Dirk van de Broek. Ja, die. die, ja, maar, die Dirk zit dicht bij het dorp. Je zou beter dan naar, naar Noord kunnen gaan, naar de Vomer. Ja. Dat is ver weg van het centrum vandaan. En de zandvoeters weten die weg ja. absoluut te vinden. Ja. Maar eh, ik vind het uitstekend van je nagedachte, Dolly, om dat even te vermelden. Want ja. dat is wel erg noodzakelijk. Ja, ja, want anders loop je geheid tegen problemen aan. Dus ik, ik zou zeggen, uh, haal zoveel mogelijk in huis... dat je zo weinig mogelijk uh, naar de supermarkt hoeft... En uh, ja. denk aan de kleine winkeliers, hè? daar kunnen we ook allemaal naartoe ja. in het dorp. Zeker. En um, ja, nou, het was fijn. Je bent niet naar de jaarmarkt geweest? Heel even, maar dan ja. heb ik één, één uh, kraam waar ik altijd naartoe ga. Daar ja. is, uh, dat is bij Ben en Vlug, daar haal ik altijd mijn kleding. Ja. En dat is, uh, ja... Daar ben ik geweest, uiteraard. Ja, die maar hadden ook eerst... weer een mooie kraam staan, hè? Voor weinig. Altijd. Ja. Altijd, voor weinig. Het motorspul, ja. ja. perfecte kwaliteit. Nou. Echt geweldig. En ik ja, het. ik had daar. Uh, ja, ik ben nog steeds geen uh, uh, uh, XL. Ik ben ietsje groter nog, maar. Ja. Uh, ik heb wel meer keuze nu tegenwoordig. Godzijdank. Ja, ja natuurlijk. Ja, inderdaad. Dat zal enorm schelen. Ja. ja. Waar nou, ja, ik heel en... blij mee was, uh, met, was de kraam met de honing. Ja, er stond een... een, een ja, oh man, er stond een imker... met zijn eigen ja. spulletjes. Nou, ik, ik heb, aan een, aan, hij heeft, had, had een klein proeverijtje staan... van de ja. verschillende soorten honing... die hij oh, verkoopt. Nou, jongen, jammer. wat Dolly lekker! Was de, Dolly was er als eerste bij. Ja, nou, ik, <laughs> Ik gebruik regelmatig honing in de thee en ja. uh, ik ben op zoek naar echt een, een specifieke honing en die heb ik nog steeds niet kunnen vinden in Zandvoort. Oké. Okay. Helaas, misschien had ik wel gehad. Nog nou, ik heb, ik, we heb naar... uh, ik heb een foldertje van hem meegenomen, dus... Uh, uh, ik zie het graag tegemoet. Ja, is goed. En anders stuur ik je wel... Ik weet niet of hij een, een, een uh, e-mail heeft en anders stuur o, ik je dat wel eventjes toe, o, als ik dat kan vinden. Ja, precies. Ja, nou goed. goed. Uh, en dan ja. hebben we natuurlijk, dan gaan we ja. in de aanloop naar volgend weekend. Ja, en dan mag ik me wel in vijf verdelen, denk ik, zo langzamerhand. <laughs> ja, dat wordt natuurlijk een gek huis. Er is zo ja. verschrikkelijk veel te doen het komend ja. weekend. Ja. Dat, dat is niet meer te overzien, joh. Voor onze medewerkers van de Zandvoortse krant... Uh, volop ja. aan de bak. Iedereen ja. die uh, mag echt zijn stinkende best gaan doen dan. Ja, nou ja maar CFM ook. Want uh, die probeert ook overal bij te zijn... het komend ja. weekend. Ja, maar... En ik hoop dat het gaat lukken. Maar Joop, zoals ja. ik jou zo af en toe beluister, dan heb je het toch wel naar je zin. Ik vind het wel heel erg leuk allemaal, toch? Ja, zeker. Ja. Uh, ik ben blij dat ik het kan doen en mag doen. Ja. Want ja, ik hou misschien... van Zandvoort. Ik ben geen Zandvoorten. Huh? Maar ja, <laughs> eigenlijk misschien wel. Ja. Ik, ik woon nu... Uh, Oh ja, 58 jaar of zoiets in die geest. Ah, dus je bent hier ook wel een beetje getogen? Ja, eigenlijk wel. Ja, ja, niet sinds, geboren, toch getogen? Toen ik uit Amsterdam, uit Amsterdam kwam. En ja. Daarvoor gingen we in ieder geval zomer en winter... elke zondag met mijn opa in de auto naar Zandvoort toe. Maar ja, ja. Joop, ben je, dus je nou echt en, een, ben je nou echt alleen een Zandvoorter... als je van een, een geboortelijn hebt lopen? Of is ja. Zandvoorters zijn een gevoel? Nee, je bent Zandvoorter als je... Uh, in Zandvoort uit Zandvoortse familie geboren bent. Ja, zo was het altijd. In Zandvoort zelf geboren, thuis. Ja. Worden geen Zandvoorters. Ja, ja. Nou ja goed. Ja, ik zit er verder niet mee. En, uh, ja, ik praat er niet meer over dat Zand, zand over. Er, dat over. <lacht> We <dat> kunnen het <lacht> wel een <dat kan> <lacht> maar dat gaan we nu niet doen. <lacht> zo is het. Dan hebben we een ander <lacht> programma straks misschien voor. <lacht> uh, nou ja, niet bij niet mij dan. Nee, maar Nostalgie Zandvoort komt waarschijnlijk weer terug. Maar Dolly, want uh, ik, ik weet het niet, ik doe mijn best. Ja. Als die, als die traplicht komt? Ja, die komt er. Over dan, twee, twee weken komt die. in ieder geval. Heb ik zo is het. het. Voorzitter, heb ik toestemming voor gekregen. We zijn, we zijn allemaal blij als je weer terugkomt met je programma. Oh, wat leuk. Ja, <laughs> iedereen is er heel enthousiast over, Joop. Echt waar. Ik ook. Mooi. Ik ga het graag doen. Goed zo. En, uh, we blijven in de eter. Zo is het. En zo is het. Joop, hartelijk dank. Met of zonder H. <laughs> hey, bedankt, hè? Ja, graag. Tot volgende tot week. week. Joejoe, dag joop. Hoi. Dag. Heb je, je dat een half uur? Hè? Heb je dan een half uur? Dan krijg je het hele programma, jongen. <laughs> Hoi. Get out of your lazy bed. Before I count to three, step to it, baby. She goes out every night till the morning is light, and she sleeps all day. So come on, I get up, I won't see you. Get out your lazy bed. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, voor de tweede maal het regionale nieuws van 30 mei 2016. Aanstaande woensdag 1 juni is er in het pluspunt een nieuw initiatief...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 Om de schaamte even weg te zetten en langs te komen om prachtige kleding en schoenen, en vaak zelfs nieuw, uit te zoeken. De kinderkledingbank zal vanaf uh, half tien tot half twaalf open zijn. Uh, op woensdag 1 juni dus in het Pluspuntgebouw in Zandvoort Noord. Overigens is uh, Diana nog op zoek naar een plek waar ze de kleding kan opslaan. Dus mocht u een droog hoekje in een garage loods of schuur over hebben, dan maakt u haar daar heel blij mee. Nog iets heel belangrijks en dat gaat over de komst van de windmolens. Vanavond om 8 uur zal in het gemeentehuis in de Raadzaal, de ingang van het bordes van het gemeentehuis een informatieve bijeenkomst over windmolens voor de kust plaatsvinden. Door de Rijksoverheid wordt deze avond een toelichting gegeven op de plannen voor wind op zee en de kosten hiervan. Nou, naar verwachting zal de komende periode door het kabinet een besluit worden genomen over het bouwen van windmolens op zo'n 10 tot 12 mijl uit de kust. In de presentatie zal het Rijk ingaan op de nu geplande locaties van de windmolens. Deze liggen dichter bij de kust dan de eerder besloten afstand van 12 mijl uit de kust... Volgens het Rijk is het bouwen van windmolens dichter bij de kust goedkoper... dan bijvoorbeeld het bouwen van windmolens op de locatie Ver. Maar het is natuurlijk makkelijk gezegd als je niet aan de kust woont. Een ieder die zich persoonlijk wil laten informeren over de plannen van het Rijk... is van harte uitgenodigd om op deze openbare bijeenkomst, eh, om deze openbare bijeenkomst bij te wonen. Nou, ik ben erop zeker. Ik zou zeggen tot vanavond. Morgen, dinsdag 31 mei, gaat de Zandvoortse wandelvierdaagse weer van start. Het is al de 18e keer dat deze georganiseerd wordt. Elke avond is er weer een prachtige wandeling met afstand naar keuze... door het mooie Zandvoort en haar prachtige omgeving. Ook dit jaar kunnen de wandelaars kiezen uit een route van 5 km of 10 km. Bij beide afstanden is er halverwege een rust- en controleplaats... Wie elke avond zijn stempeltje gehaald heeft... krijgt op de vierde avond, dus vrijdag 3 juni... een welverdiende medaille. De aankomst is dan op het kerkplein. En uh, men heeft het zo georganiseerd... Dat, het, uh, dat u dan op het kerkplein aankomt... voordat de meet-and-greet met uh, Max Verstappen plaatsvindt. Maar nog een nieuwtje dit jaar over die wandelvierdaagse... want de honden kunnen nu ook officieel meedoen... En als zij de vierdaagse hebben uitgelopen, krijgen ook de viervoeters een medaille met hun naam erop. Inschrijven kan nog. Kijk voor informatie over inschrijven en alle andere details op de website van de Zandvoortse vierdaagse onder www.zandvoortvierdaagse en de vier dan als een cijfer.nl.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 Kent u of bent u de eigenaar? Neemt u dan contact op met telefoonnummer 0900 8844. Het laatste item van vandaag. Vandaag, vandaag wordt de Louis-Davidstraat heringericht. Tot 1 augustus 2016 wordt er gewerkt aan het deel... vanaf het Raadhuisplein tot en met de aansluiting van de Schoolstraat.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 Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Oh ja, dat moet ik nu natuurlijk. Hè. Ik heb mijn blaadjes weggelegd. <lacht> Goed, inderdaad. Het weerbericht volgens Rico Schreuder. Ik dacht dat ik al klaar was. Vandaag overheerst de bewolking en er valt van tijd tot tijd lichte en motregen.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 Oh Rock the boat, rock on with your bad stuff. Rock the boat, rock on with your bad stuff. Rock the bus. het ja, is dus er weer een klein beetje tegen zitten de laatste tijd, luisteraars. Maar anders had Dolly regelmatig natuurlijk op de west plassen bij Aalsmeer verbleven om de boot op te rokken, toch? Nou, ik zou het wel <laughs> denken, ja, heerlijk, heerlijk Ja, het is uh, <laughs> lekker in het zonnetje. Nou... Wel goed insmeren hè, op het water, want daar gaat het uh, twee keer zo hard hoor, de, de, het verbranden. Komt natuurlijk door de reflectie van het water en uh, ja. UV-licht, wat, wat je haalt uh, ja. je hebt het niet in de gaten, omdat het lekker koel is op het water. Hè? Ja, en nou, als je nou uh, super niet. verbrand bent, dan is echt een tragedy hoor. <lacht> echt een tragedie. <lacht> Hij maakt er ook een heel verhaal van. Hè. <lacht> ja, water, hoor <lacht> dat er een brug overheen is. Nee, nou. <lacht> De BG's. Uiteindelijk zijn ze de Bee Gees. We vinden het ook een tragedy dat ze niet meer in uh, volle hornaat kunnen optreden. Alleen de uh, Kip nog over. Uh, die toert nog af en toe rond hoor, door, uh, door de, uh, All Over The World, zeg maar, met, uh, met concerten. Uh, dus dat is gelukkig. Maar ja, uh, uh, regelmatig zie ik hem dan uh, op televisie schijnen met interviews... en dan is hij elke keer weer heel erg ontroerd. Als hij het over zijn broers heeft, ja, logisch natuurlijk... Want, uh, yeah, zal je maar gebeuren, ja. dat je twee buren achter elkaar verliest. Wezenlijk. Dan, ja. Wezenlijk. En ze waren zo uniek en ze hadden hit naar hit naar hit naar hit. Ja, en het, het blijft heerlijk om, om naar te luisteren en te zien. Je hebt toch dat kanaal op uh, televisie 192? Mm -hmm. Daar zijn ze vaak te zien. Hè? En, uh, maar ik heb mijn, mijn kleinzoon natuurlijk best wel regelmatig bij me thuis. Ja. En dan zat ik, nou ja, dat is alweer een paar jaar geleden hoor, waar ik het over heb. Mm -hmm. Maar als dan die Bee Gees kwamen, dan zette ik lekker dat geluid wat hoger. En dan, oh heerlijk. En dan zag je die beelden erbij. Ja. Maar op een gegeven moment, dat was gewoon via een testzender, uh, uh, weet je wel. Dus ja. op een gegeven moment kreeg ik dat niet meer. En uh, wat denk je wat, me, wat mijn kleinzoon toen tegen me zei. Want die zei steeds, waarom, waarom zet je dat zo hard? Toen zei ik, ja, nou ja, die mensen, weet je wel, dat vond ik goed. En uh, ja, het ja, ze leven niet meer, die twee. En uh, nou ja. Toen zei die kleine jongen op een gegeven moment tegen me: hey, Oma, luister je nooit meer naar die dode mannen? Ja, ja. ja het is wat, hè? Ja. Maar de volgende artiest hebben we gelukkig ja. nog wel in ons midden. En dat is maar goed ook. For once in my life, Stevie Wonder. Woe!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 Won't desert me. I'm not alone. Ja, Stevie Wonder en 910 keer was het een hit voor ik je ik heb het je you ik zal je vertellen, ik zal je vertellen, ik ik ik And they say that you refuse me nine times again But I won't stop until you choose me Again and again and again Well, don't try to fire it cause it's no use You're gonna find out that I'm stubborn as a doggone mule Nine times out of ten I try to kiss you And I Try it just nine times again. Well, if I miss the nine times that I try, I'll bet my life I'll get you on number ten. Yeah. Ja, donder hiervoor dat onze studio massaal bestormd wordt... door mensen die zeggen van ja, waarom draai je niks van Elvis? Eh, daar moet ik daar gauw wat aan veranderen natuurlijk, hè? Dat begrijp je, hè? Maar oh, die hoort er ook eigenlijk iedere uitzending wel bij, hè? Vier wat? Echt waar? Ja, ja, wat mij betreft hoor. Ja, ja want dan gaan ze. zijn belangrijke mensen in de muziekwereld. Ja, dan gaan ze ook bellen. Ja, ik wil Coriconics. Ik wil Imka Marina. Die wordt er huis uitgezet. Heb je dat gehoord? Hè? Ja, die is feet. In, in Groningen, ja. Van Ja, Inka. Die, die zoekt naar woonruimte. Als jij nog een ja? kamertje over hebt, dan heb ik. <laughs> ja, viva in <Isman>, Spanje. Ja. <laughs> dit is Elvis, de guitarman. Zwingen.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 Till I found myself in Mobile, Alabama Had a club they called Big Jack's. A little four-piece band was jammin' So I took my guitar and I sat in I showed them what a band would sound like I was a swingin' in a guitar man Show em' son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 Elvis Presley, de gitaarman Dolly. En dan dacht jij dat dat de enige gitaarman was die ik bij hem heb. <laughs> Nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee. nee ik, ik durf jou wat dat betreft niet te onderschatten. Hé, <lacht> nee. hey, wat gezellig was het weer de eerste keer zo laat mijn vakantie... om samen met jou uh, heerlijk lunch te presenteren. Ja, ja, dat had je niet in de gaten, maar je hebt het gemist, hè? Ik heb het wel gemist, ja. Ja, ja zie ja. je ja. wel. Ja. ja, het bloed kruipt waar het niet gaan kan, zo is dat <lacht> nou <naar je man, lacht> ja, ja, Nee, maar blijken weer terug bij me. Alleen volgende week maandag, ja, ik heb toch gezegd... dan, dan heb ik andere verplichtingen, dus dan... Zul je het een keertje alleen moeten doen? Of misschien wat, dat er een andere collega wat. is die, die zegt van nou, ik... Komt hij net terug, gaat hij alweer weg. Ah, ja, het, het is wat met die jongen, duiven, die vliegt maar uit. Ja, he, die jongen, ja, die til, die, die <laughs> blijft geen seconde bezet. Zo is dat. Ja. Hé, hey, uh, ja. uh, we gaan eruit met de Guitar Man van Brad. Uh, Oké. Okay. Dank je jou weer voor je inbreng. Heb je nog uh, la, la, mededelingen op, uh, uh, op het laatste moment? Dat je zegt, van, nou, dan moet ik nog even kwijt. Nee hoor, nee hoor. Nee. Ga, ga, ga, ga jij uh, ook nog no lo lopen met die vierdaagse? Nou, ik dacht het toch niet. Niet? Nee, joh, ik, kan, ik kan net in het dorp komen lopen. Ja, maar ik denk dat... Misschien wil Sam mee of zo? Nee, wij zijn niet van de loop. Ja. Nee, wij zijn meer van de zit. Wij gaan altijd zitten kijken hoe ze voorbij lopen. Oh ja, ja, ja, ja, ja. Nou, Gezellig in Zandvoort. Ik hoop uh, voor de luidjes dat het in ieder geval droog blijft. Want uh, Dolly zei net van ja, het maakt ja. allemaal niet uit of het regent ja, of niet. Je hebt toch een, een regenpak. Ja, dat is wel zo. Maar goed, ja. het is toch wel gezellig. Ja, natuurlijk, je... met de zon is alles gezelliger. Zo dat is dat. Dat. ook zo. zo is dat. En morgen weer gezellig een uitzending natuurlijk van Zandvoort Lunch met uh, Ruud en Angela. Ja. He? Dus gewoon weer tussen 12 en 2 inschakelen bij ZFM Zandvoort. Lolly bedankt. En, en uh, uh, nou, een hele fijne uh, voortzetting van de maandag. Gaan ah, we doen. Jij ook. Dankjewel. En uh, luisteraars, bedankt voor het luisteren. Oh, daar schijt hij weer uit, verdorie. Oh jee. Oh jee. <lacht> kan ik het nog? Wat is dit dan? Oh, de, die ah. Gitarmen. Ja, die is ook zo lekker, dat ja. nummer. Ja. David Gates een groep heet Brad.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 Guitar play